Dit is de laatste aflevering in onze serie Eindtijd en profetie. We willen vandaag uh, wat gaan terugkijken naar zaken die we besproken hebben, maar een van de belangrijke dingen die we in deze aflevering willen bespreken, samen met Jan van Barneveld, dank je Jan dat je er weer bent, uh, is zijn er profetieën over de antichrist en zijn rijk? Er zijn ontzettend veel profetieën over de antichrist en over de strijd van de duivel, van Satan, van de tegenstander tegen God. We lezen de eerste in Ezechiël 28. En de Bijbel spreekt ook vaak in symbolische taal. In Ezechiël 28, ja. daar is het klaaglied over de vorst van Tieren staat erboven. Ja. En daar er staat in vers 11, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij Gods hof. Ja. Dus die was daar in het paradijs. Hij was ooit in het paradijs. Hij was ooit in de hemel. Ja. En dan wordt er beschreven hoe schitterend hij eruit zag. Ja. Daar staan we over. Maar we gaan naar vers 14. Gij waart een beschuttende gerub. En gerubs dat zijn een soort engelen. Ja. Diverse soorten engelen heb je. De hemelse legermachten die zijn, zitten gecompliceerd in elkaar. Ja, precies. Je hebt topengelen, je hebt de 24 oudste. je hebt er nog veel meer. Dat is een hiërarchie. Dat is een hiërarchie in de hemel. Ja. Nou, hij was een beschuttende Gerub. Ja. Dat was een Gerub die rondom Gods troon stond. Ja, ja. hij beschermde. God... Ja, ja. Net als die beschuttende Gerubs boven de ark. Ja. Ja, zo ja. eentje was. Zo een is hij geweest. Dat was deze ook. Met uitgespreide vleugels. Ik, dat is de Heere God, had u een plaats gegeven. Je was op de Heilige Berg der Goden. Dus hij en... had een bevoorrechte positie? Hij had een toppositie. Ja. Hij was volgens mij. Uh, ...een van de twee of drie belangrijkste engelen in de hemel. Ja. Een hoofdengel. Een hoofdengel. Een topengel. Ja. ja. Onberispelijk waart gij in uw handel, vers 15... ...vanaf de dag dat gij geschapen werd... ...totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel... ...zijt gij vervuld geraakt met geweldenaarij... ...en kwam gij tot zonde. Hij was druk bezig met allerlei zaakjes... Hij had een business voor zichzelf opgezet natuurlijk. Wij <laughs> en... speelden dat in die tijd... Nou ja, er is meer dan de, uh, onder de hemel en de aarde. Ja, ja precies. En er en zijn meer zaken gaande waar wij helemaal, helemaal niks van ge hebben. geen kijk op hebben. Ja, ja. En hij was daarmee bezig. Hij was druk bezig hier wat op te zetten, daar wat op te zetten. Ja, en... ja ik heb wel eens gehoord, ik weet niet uh, hoeveel je dat... Bijbels kan uh, uh, onderbouwen. neerzetten, onderbouwen, uh, dat, dat de Satan ook alles met muziek te maken had. Want er staat in, in, in de staatvertaling: wordt iets geschreven over dat uw, uw werk, zeg maar, uw, uw lichaam, uw, uw, uh, zoals hij gij geschapen zijt, was dat met, met harpen en met. Uh, Geen uh, idee. Nee? Dat is voor mij volstrekt Oké, okay, dan moeten we dat nog eens een keer nazoeken. Ja, want zo. Uh, da, daar leiden sommige mensen uit af dat hij vooral ook betrokken was bij muziek en mm -hmm. bij ...afprijzing en dergelijke. Ja. Wat, wat weer zou verklaren dat zoveel van de muziek ook nu onder de invloed van Satan ja, is. Ja, ja, ja. Van. Dus. Maar goed, dat is misschien een andere aflevering. Misschien. Nou, totdat er onrecht in u werd gevonden, vers 15, 16... ...door uw uitgebreide handel, zijt gij vervuld geraakt met geweld naar Rijn kwam, gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende gerub... Van tussen de, de vlammende stenen. Trots, daar gaat het om. Hoogmoed, trots. Dat ja. was de diepste oorzaak van de val van Satan. Ja, was uw um... hart op uw schoonheid. Hoogmoed komt voor de val. Ja. En dan ter aarde wierp ik u neer. En maakte u tot een schouwspel voor koningen. Om met leedvermaak naar u te zien. Nou, dat is dus de val van Satan. En sommigen denken dat dat plaatsgevonden heeft tussen Genesis 1 vers 1... En Genesis 1, vers 2. Laten we dat er even bij pakken, want waar, waar zitten we dan voor de mensen die uh, nou, Genesis dat 1, niet, zo niet zo weten? Genesis 1, dat is het begin. Dat staat in den beginnen. Ja. En je kunt ook lezen in een begin, mm -hmm. want het lidwoord staat er niet bij in het Hebreeuws. Nee. Dus misschien eeuwen geleden, miljoenen jaren geleden, miljarden jaren geleden, weet ik veel hoe lang geleden. Stiep God de hemel en de aarde. En dan staat er in vers 2, de aarde nu was, werd woest en ledig. En veel uitleggers die zetten de val van die Satan ja. tussen Genesis 1 vers 1. Mm -hmm. En hij is dan de oorzaak van het woest worden van de aarde en het ledig worden van de aarde. Want als God iets schept, schept hij iets moois. Is dat hetzelfde beeld als waar wij het in een eerdere aflevering over hebben gehad? Dat Israël vol, vol distels en doornen was? Ja, en Zou je dat... dat gebeurt door, door de zonde, door Satan, door de verkeerdheden. Ja. En dan gaat God herstellen. En God is nu bezig met het herstellen van uh, Israël. En God gaat dan daarna bezig met het herstellen van de aarde. Ja, ja. En ja. daar roept hij Adam voor. En hij zegt in vers 28 tegen Adam... Wordt vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Dus er moest wat onderworpen worden. Ja, en hier zie je weer het natuurlijke en in het geestelijke waar we het ook over hebben gehad, ja. dat altijd eerst het natuurlijke is, daarna komt het, het geestelijke, dan zie je dat die functie door de Jezus wordt vervuld. Ja, ja, ja, want Adam is mislukt. Ja. Maar God was. Was had... al het natuurlijke uiteindelijk mislukt. Ja. Maar God had de opdracht aan een mens gegeven. Dus er moest een mens komen om dat te herstellen. Ja. En daarom is hij in Jezus mens geworden God. Ja. Volmaakt mens. Ja. En hij heeft de dingen hersteld. Dat is natuurlijk een mysterie. Hè? Het is een mysterie, maar als je dat zo ziet, is het wel logisch en consequent in het handelen van God. Ja. Nee, maar dat, dat God mens werd, dat, oh ja. dat is natuurlijk een mysterie. Ja. Want de meeste godsdiensten kennen een mens die God werd. Ja, ja. Maar wij als christenen zeggen, nee, God werd mens. En daar dus... draait Satan ook weer om, ja. want die zegt tegen Eva, gij zult als God zijn. Ja, vandaar dat al die andere godsdiensten, ja. dus een mens tot God maken. Ja. En zo heb je in deze tegenwoordige tijd, is dat het allerergste, Nederland kent 16 miljoen godjes. Ja, ja. ja. Allemaal, allemaal kleine egeltjes. Omdat wij, nou ja, 16 miljoen, er zullen een paar honderdduizend vanaf gaan, die uh, hebben geleerd om geen god te zijn, toch? Uh, ja, ja. ja, ik hoop dat er nog veel meer dat leren, ja, op hem als de Allerhoogste. Ja, ik wou Kijk, zeggen. Oh, ook hier geldt het weer, als hij een ja. stapje terug doet, ten aanzien van de Allerhoogste, dan verheft hij je tot het zeer hoge. Ja. Dat is altijd zo. Wie, wie de meester wil zijn, ja, die zal de meeste zijn. zijn. Overigens, in Isaiah, als die reëzen terugkomt, dan gaat hij weer de hele aarde herstellen natuurlijk. Ja. Dan gaat hij het werk van Adam... De heerschappij. Ja. ja. Dat laatste we Dan gaat hè? hij het werk van Adam weer afmaken. Ja. ja. Je ziet ook, toen Satan viel, mm -hmm. heeft hij een derde van de engelen meegesleurd. Dat ja. staat in de openbaring. Ja. Een derde van de engelen meegesleurd. En dat zijn boze geesten, boze machten, dat zijn de demonische machten, zijn dat? dat, dat? Ja, maar goed, mensen um, hebben daar natuurlijk geen plaatje bij. Hè? Uh, demonische ja. machten, wat moeten we ons ja. daar maar, dan maar bij voorstellen? Ze, dat krijgen ze wel als ze griezelige mannetjes op hun schouder komen te zitten in hun dromen. Maar ja. dat krijgen ze wel als ze nachtmerries gaan krijgen. Ja, dan denk ze, ik heb een, een, een ernstige film gezien, een giezelfilm, een horrorfilm en zo. En dus ik ben gewoon aan het droom en men, men legt daar geen verband toch naar ja. de, maar de dan demonische macht. Maar dat krijgen ze machten. wel ja. als op een gegeven moment de depressies eroverheen komen. Dat is een gevolg daarvan? Dat is een gevolg daarvan. Ja. Van al dat occulte gedoe van die horrorfilms, van al dat demonische gedoe, daar krijg je depressies van. Is dat de reden waarom depressiviteit volksziekte nummer 1 aan het worden is? Dat is uh, inderdaad, onlangs was dat in het nieuws, dat klopt ja. Het ja. ja. zijn allemaal dingen van het Rijk dat duister is. Het Rijk van het Licht, het Rijk van de Heer Jezus geeft vrede, geeft blijdschap, geeft rust. Dwars door alle problemen heen geeft dat vrede. Ja, de Heer dat... Jezus komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn ja, ja. en ik zal u rust geven. Ja, laten mensen dat dan doen. Ja. Laat de mensen zich tot de Heer Jezus wenden. Ja. In de eerste beste evangelie, gemeente of kerk, daar kun je gaan vragen om voor je te laten bidden. Ja. En, en... en er komt rust. En er komt rust. De ja. deur staat altijd open. Ja. Want in Jezus zelf is de deur. Terug naar het beeld van die antichrist. Terug naar het beeld van die antichrist. Goed, in, uh, in Jezaja, heb ik dat al genoemd? Nee, nog niet hè? Jezaja. In Jezaja 14 staat daar precies hetzelfde over. En daar wordt die antichrist gesymboliseerd door de koning van Babel. Irak, en dan lezen we. Irak hadden we het over, hè? Vers 13. Ja, vers 13, is 14. Ga je. Oh, wacht even, vers 12 begin ik te lezen. Hoe zijt gij uit de hemel: gevallen, gij morgenster. Hier wordt dus hij de morgenster genoemd. Mag ik je nog even wijzen op die ene regel die er boven staat, want we hadden het net over muziek. Maar hier staat dat. De klank uw harpen. Wat leuk, ja. Maar goed, we gaan ja. daar nu even niet op in. Ja, ik zie het harpen. opeens staan. Ja, ja grappig, ja, ja. He, dat je dat zo ineens ziet. Je ja, ja. ontdekt altijd wat er in de Bijbel is. Ja, nee, ik wist het wel, maar ik wist niet zo gauw wat het stond. Maar opeens zie ik hier, nu jij die tekst ja. aanhaalt, de klank uw harpen zie ik staan erboven. Goed, ga nou. door, Jan. Hij, hij ze was dus klaar met zijn harpen. Ja, ja. Hij had zijn harp aan de Wilgen gehangen. Ja. En uh, hoe zet gij uit de hemel gevallen, geen Morgenster? He? Wat de Morgenster? Zoon des Dageraads. Hoe zijt gij ter aardige veld, overweldiger der volken. Hij was de baas over alle volken. Die antichrist zal ook de baas worden over alle volken, staat er geschreven. Ja. En, en je overlegde nog wel, je dacht bij jezelf, ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren van God. Dat ja. zijn andere engelen, de sterren van God. En mijn troon... Oh, dus dat wordt daarmee bedoeld? De sterren van God zijn niet de sterren die wij in de hemel zien, maar dat wordt... Dat zijn... Dat uh, zijn ja, natuurlijk, hij stijgt boven de sterren uit, ja, maar, maar nou, symbolisch, het zijn symbolisch de is het zijn het de engel. De engel ja. okay. Ik zal de hemel opstijgen boven de sterren van God, mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. En wat gaat hij dan doen? Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Dat wilde hij. Dus dat is eigenlijk uh, wat we zien... Het beeld van antichrist is van, ik duld God niet op die plaats. Ik wil zelf die plek innemen. Ja, vandaar dat hij binnenkort als de tempel gaat herbouwd worden, dat gaat gebeuren. Die moskeeën, dat hebben we al eerder gezegd, die verdwijnen. Op een of andere manier. En daar wordt een tempel in Jeruzalem gebouwd. Ja. En Paulus die zegt, en Daniel die zegt dat ook heel duidelijk. Ja. En de Jezus die zegt dat, dat die antichrist als die op de aarde neergeworpen is, wat we net lazen, zal zich in de tempel neerzetten... De tempel binnengaan. En zal zich laten aanzien. alsof hij een God is. Hij wil zich laten aanbidden. als een God. Nou, ja, ik ben heel lastig vandaag. Hè? Want jij, jij wil. Dat les best, hè? Nee, jij wil niet aan de muziek. Maar God, in, in de gemeente. hebben wij dan. Wat, hoe, hoe loven en prijzen wij onze God? Met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En muziek. En muziek. Maar wat zie je in de wereld gebeuren met muziek? Verwilderd. Als. als, als Volgens mij, als de Satan op de plek van God wil zitten, dan wil hij ook aanbeden worden met muziek. We zullen zien. En, en, nou, ik denk dat je dat in, in, in de stadions ook heel vaak ziet. Oh, ja, ja, ja. Uh, dat, dat, uh, waar, waar in de stadions iedereen met de handen omhoog staat uh, en uh, dat allemaal prachtig vindt en gewoon doet en heen en weer gaat en zo. Uh, wordt het vervoerd als de, mensen, de geestelijke mensen met, hun, met de heilige handen omhoog. Ja, prachtig. Uh, ja, dat is toch een heel apart beeld eigenlijk. Ja, ja. En daar, volgens mij zie je daarin dat de Satan op alle fronten God Het imiteert. God imiteert. Ja, ja. En, maar ook gewoon die eer wil hebben. Ja, ja, ja, ja. Dat is volgens mij ook een beeld van die Antichrist. En daarom moeten wij christenen veel meer proclameren. Wij moeten veel meer in ons persoonlijk leven, in de samenkomsten. en iedere morgen weer moeten we uitroepen: Jezus is Heer. Ja. Dat is dé proclamatie voor, voor iedere christen, mm -hmm. voor iedereen die in Jezus gelooft, hij is de Heer. Uh, niet de machten van deze wereld en niet die gevallen engel. Wij kunnen hem niet aan, maar in de naam van de heer Jezus kunnen we hem aan. Uh, dat is mooi. En dan ja. zien we, die antichrist, die zien we terug in Daniel. Daniel. In de profeet Daniel. En dan rennen we straks ook nog eens eventjes naar, um, uh, naar openbaring. Ja. Waar in Daniel? In Daniel 7. En dan zien we daar, in, in vers 6, dan ziet hij weer die vier dieren. Ja. En die vier dieren stellen weer die vier koninkrijken voor. Okay. Het Babylonische, ja. het uh, Mede-Persische, het Rijk, en Griekse het Griekse Rijk. Rijk. Ja. En het vierde dier, dat loopt door tot deze tijd. Dat staat ook symbolisch voor het rijk van de antichrist in de, an in de eindtijd. En in vers 8, terwijl ik op die horens lette, hij ziet daar tien horens, tien machthebbers, Aha. terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen. Dus die antichrist, die zal eerst een klein mannetje worden. Een klein, namelijk onbetekend mannetje. Ja, dat staat dat, hier. De, dus hij ui... zal niet meteen de grote, de, de Chirac van Europa zijn, of iets dergelijks. Nee, nee dat, dat zal hij niet zijn. Onbetekenend, onopvallend, zal hij er tussendoor sluipen. Ergens anders in Daniel staat, hij zal met listen aan de macht komen. Hij zal een meester zijn in sluwheid en in listen. Om... Uiteindelijk Om uiteindelijk de macht te krijgen. De macht te krijgen, ja. politieke macht. Of uh, de, de politieke en de religieuze macht. macht. Maar ook de fysieke en de geestelijke macht. Ja, ja. Hij wil alles beheersen. Ja. Als zie je het toch nu ook, als mensen bezeten zijn, dan hebben de mensen geen eigen wil meer. Ja. Uh, je hoort ook wel eens van, van moordenaars, ja ik was mezelf niet, zei hij. Er was een stem in mij die dat deed. Als je dan nog niet in demonen gelooft, dan. Uh, heb je helemaal je oren in je nee, ogen. Maar dat noemen wij een meervoudige persoonlijkheidstoornis, toch? Ja, NPS, ja. Maar dat zijn ook allemaal uh, lelijke machten. Dat dus... zijn allemaal lelijke, boze. Kijk, het is niet of, of, maar het is altijd en, en. Je kunt ook bepaalde geestelijke zaken, kun je ook een fysieke naam geven. En ook een fysieke duiding geven. Mm -hmm. Snap je? De Heer Jezus... Er staat van geschreven, hij ging rond, terug in Israël rond. Hij deed alleen maar goed. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Ja. Ja. Ja. Dat heb je. Ja. Hij genas blinden. denk je, ja, die man is staar of iets dergelijks. Maar hij was wel door de duivel overweldigd, want die had verzorgd dat hij blind was. Ja. Hij genas melaatsen, Daar heb je tegenwoordig allerlei kuren voor. Maar betekent dus dat, ik uh, uh, denk niet dat je toch kan zeggen van dat iedereen die blind is, uh, bezeten is? Dat zeg ik ook niet. Nee, nee maar goed, die, ik vraag, die het... vraag komt gelijk op. Ja, ja, maar goed, ik <laughs> dus kom op die onmiddellijk. Kijk, ja. dat is, kijk, maar het heeft wel een oorzaak die bij de verkeerde kant ligt. Ja. Want God geeft geen ziekte, God geeft geen verbondenheid, gebondenheid. want pas bij, hem, bij Jezus ben je pas vrij. Dan voel je pas vrij als een vis in het water. Kijk, een vis is vrij in het water. Niet op het land, dan stikt hij. Ja. En zo is, ik zal het eerbiedig zeggen, is Jezus voor mij wat het fris water is voor de vis. Precies. En, en zo ligt ja. dat. En zo hebben al die ernstige kwalen hebben in wezen een geestelijke achtergrond. Ja. En die, daar kan ook geestelijke genezing optreden. Natuurlijk, de dokter helpt ook. Nou, lang le lang leven de dokters. Daar gaan we nog eens een keer een andere aflevering over maken. Ja. Want daar kunnen we heel lang over ja, praten. Dat is heel belangrijk. We hadden het nu over dat geniepige mannetje. Wat zo ja. langzaam zich tussen ja, die, uh... die... Die ellendige kleine hoorn. Ja. Vers 8 zitten we in uh, Daniel 7. Ja. Ja. En drie van de vorige hoorns werden daarvoor uitgerukt. En dus drie zie... machthebbers moeten verdwijnen. Drie machthebbers verdwijnen. Hij, hij zorgt ervoor, dus uh, met zijn weinige kracht nog. En ja, met slinkse uh... manieren. Dat er drie machthebbers... Zijn, zijn het Europese machthebbers? Ja, Europese, waarschijnlijk Europese machthebbers. Zou dat koningen kunnen zijn? Uh, presidenten waarschijnlijk. Geen niet-koningshuizen? Als, als volgens mij, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat als we nu alle koningshuizen in Europa bij elkaar tellen, dat we er tien hebben. Oh ja? Oh, heb ik, ik heb dat nooit geteld. Dat vind ik een uh, interessante gedachte. Dat, dat, dat meen ik eens een keer uitgerekend hebben. Maar maar ja, ik, Amerika ik, ik, speelt. Ik niet, heb het even niet paraat. Amerika speelt natuurlijk ook nog een rol. Ja, maar Europa wordt, gaat, gaat Amerika natuurlijk helemaal overschaduwen. Uh, ja, ik vind het jammer eerlijk gezegd. Maar ja, maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Dat gaat wel gebeuren, ja dat is ook zo. Maar, maar nou goed, misschien moeten we dat na deze aflevering een keer gaan uitrekenen. Maar ik dacht dat met, met uh, alle ja. koningen samen. Maar goed, dan zou het dus, dus kunnen betekenen dat er drie koningen moeten verdwijnen. Ja, ja, ja, ja. Dat is, is, is jammer voor uh, prins Willem-Alexander, ik vind dat een zardige fan. Ja, nou ja, absoluut, Ik moeten ook hard dat hij het niet is. Nee, um, en zie. Die in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, dat, is dan dat is ook zo'n kenmerk van de antichrist. Veel een enorme grootspraak. grootspraak. Ja. Het wordt nog verder uitgelegd in vers 23. Van hetzelfde hoofdstuk? Ja. We beginnen 7, bij vers 21. 7 vers 23. 21. Ik zag dat die horen strijd voerden tegen de heiligen en hen overmochten. Met andere woorden... De strijd van de antichrist zal voornamelijk gaan tegen het Joodse volk. Niet tegen de christenen? Ja, ook. Maar, dat hebben we nog nooit behandeld, dat is weer een nieuwe aflevering. Wat is de relatie van de kerk, van de gelovigen in Yeshua en de Jezus, tot Israël? Paulus die zegt, wij zijn medeburgers der heiligen. Ja. Okay. Is, dus wij medeburgers dus van Israël. als hier Israël. over heiligen wordt gesproken, dan wordt in eerste instantie Israël bedoeld. Noord ja, vooral ook in Daniel. Okay. Uh, Daniel zegt herhaaldelijk, het koningschap zal uiteindelijk komen aan de heiligen van de Allerhoogste. Hmm. Als dat beeld waar we de, een vorige keer over hadden, weet je, dat grote beeld van Nebukadnezar, ja, ja. als dat vernietigd wordt, hè, door die steen, dan komt de steen van de berg afrollen ja. en boing, ja. het is één klap kapot. Ja. Dat lezen we ook in de openbaring 18 of 19. Ja. Dat in één uur wordt Babylon vernietigd. Ja, apart hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Maar dat kan natuurlijk, weet je hoe dat gaat? Vertel. Dat gaat gebeuren als de financiële markten instorten. Dat kan in één uur gebeuren. Ja, dat is waar. In één uur kunnen al aandelen van, uh, van weet ik veel hoeveel tot nul instorten. Ja. Uh, en, en Amerika barst van de buitenlandse schulden natuurlijk. Dus, oh enorm veel schulden. En als de schuldeisers zeggen, het is afgelopen, dan stort de hele economie in elkaar. Nee, absoluut. Je hebt ja. zo'n een, een, een crash zoals in de dertiger jaren. Dat, een, ja. dat gaat gebeuren. Nou, en die antichrist die zal dus zich in eerste instantie richten tegen Israël. Ja. Dan hadden we de vorige keer, die vrouw die krijgt dan een plekje in de woestijn om zich te verbergen. Oké, okay, dat is die relatie daarnaartoe. Ja, ja. En, en, en Jeruzalem zal gedeeltelijk door de legermachten van die antichrist veroverd worden. Ja. Gedeeltelijk. Maar telkens zegt, eindigt uh, Daniel ermee, het koningschap zal komen aan het volk van de Allerhoogste. En dat is heel simpel, want dan zeiden de apostelen ook in handelingen 1 vers 6, Heer, wanneer herstelt u voor ons het koningschap? Ja. Wanneer zal het gaan gebeuren? Precies. En, en dat wachten we nog 2000 jaar op en... Wat mij betreft, wacht ik geen tien jaar meer. Nee, dan dus ben ik helemaal te oud geworden. We zullen het zien. Ja, we zullen, gaat, er staan nog meer. Dat over. hoop ik ook dat je het ziet. Zo. Ja, precies. Ja, ja. En er staat nog meer iets over de tien horens uit ja, ja. het koninkrijk. Dan gaan we dan, vers 23, dat vierde koninkrijk, dat op de aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden. Dat zou ook een Openbaring 13 De hele aarde. Ja, ja. En zal vertreden en vermorzelen die tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan en na hen zal een ander opstaan en die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Is dat hetzelfde als we het net laatst? Ja, ja, is de uitleg daarvan. Ja, okay. De engel die geeft uitleg ja. aan Daniel. Okay. En dan gaat, wat gaat hij doen? Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van de Allerhoogste te gronden richten, is Israël. Ja. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is interessant, want dan heb je weer deze drieënhalf jaar. Ja, ja precies. Hij krijgt ja. dus die macht. Hij krijgt gewoon ook die, de, de, de, de macht van God. Omdat God laat het, dat toe. Je laat dat toe. Je laat dat toe. Ja. Ten einde de maat van alle ongerechtigheid vol te doen zijn, van de mensen ook. Die zich, wat we de vorige keer gezien hebben, ondanks alle waarschuwen, toch niet bekeren. Ja, die tekst die we laten zien. Want hebben. tijd, ja. tijden ja. en een halve tijd dus heb je die 3,5 jaar weer. Precies. Ja. Dus zo is de hele schrift met elkaar in overeenstemming. Die 1260 ja. dagen, 42 maanden, 3,5 jaar, dat gaat allemaal gelijk op. Ja. Niet? En dan in vers 27. En het koningschap en de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel zal gegeven worden aan het volk van de Allerhoogste. Dus op het moment dat we, uh, als we het in de gaten willen houden als christenen, van uh, ja, hoe moeten we dat nou zien met die antichrist, wanneer komt die op, uh, wat zijn de tekenen daarvan, dan wordt het eigenlijk al in het boek Daniel geschetst ja. hoe dat eruit gaat zien, opdat wij zouden weten die in deze tijd leven. Ja. Of niet? En de contouren daarvan, ja. die worden nog veel duidelijker gemaakt in wat we de vorige keer ook besproken hebben, of een vorige keer in ja. openbaring 13. Ja. Dat is een totaal gecontroleerde samenleving. Een beest dat... uit de zee. En, uh... Uh, ja. Als je daar die chips niet aanneemt op je rechterhand en je voorhoofd, ja, kun precies. je niet kopen of verkopen. Ja. En we gaan keihard naar zo'n gecontroleerde samenleving. Ja, dat, uh, dat uh, is voor iedereen die vandaag ja. leeft. Als je, aan, als je GSM aanstaat, dan weten ze op, op een paar meter afstand weten ze waar je bent. Ja, goed, met, met die chip, je met dus de chip helemaal... is het op een paar centimeter afstand. Ja, dan ben je echt overgeleverd aan. Dan ben je overgeleverd aan die macht. Ja. En je krijgt een, een tweede teken is dat Europa dat wordt steeds heidenser wordt. Ja, en, en, en dat heeft weer te maken met wat we net lazen dat hij zich zal gaan verheffen tegen de Almachtige. En grootspraak zal doen ja, ja, tegen de Almachtige en allerlei verwensingen. En zal... nogmaals, wie verzette zich daartegen? Bijbelgetrouwe christenen, want die roepen dwars door alles heen, Jezus is Heer. Ja. En die houden zich vast aan de schrift. Wie verzette zich daartegen? Orthodoxe joden, die zich altijd verzet hebben tegen iets wat tegen de Torah ingaat en tegen hun ja. gebruiken ingaat. En op het allerhoogste moment, het allerlaatste moment, dat is hier, als Israël bijna te gronden gaat aan wat we net in Daniel gelezen hebben, dan komt kom. Ik heb niet voor niets jou gevraagd om uh, opnieuw het schema te, te laten zien, omdat ik erg benieuwd ben hoe het nou afloopt met die antichrist. Okay. Uh, want je hebt, hier staat opstand, oordeel, troon van God, eeuwigheid. We hebben daar nog een paar minuten voor. Ja. Als dus in die eindtijd de joden weer de schuld krijgen, ja. en we hebben net gezien dat die antichrist oorlog gaat voeren tegen het volk van de Allerhoogste, dan grijpt de Jezus in. Wat ja. gebeurt er dan? Dan zal die draak gegrepen worden, maar, die waar oude je, slang, waar, waar, waar ben openba jij nou? openbaring 20. Okay. Van die draak, die oude slang zal gegrepen worden en die wordt in de afgrond gegooid. Ja. In de afgrond. En dat wordt verzegeld en dan kan die de volkeren niet meer verleiden. Dan breekt dus het duizendjarig vrederijk aan. Ja. Als er dan nog iemand zondigt, dan doet hij het uit zijn eigen wil. Dan kan hij niet meer zeggen, de duivel heeft me verleid. Ja. Want die zit daar in de afgrond. Geen demonen meer. Geen demonen meer. Gewoon geen de mensen, gebondenheden, ja, nee, noem maar op. Nee, nee. Mensen kunnen niet meer... Men, mensen zullen in vrede leven, de ja. mensen zullen in rust leven. Ze zullen zo oud worden als de bomen. Echt waar? En, ja, dat staat in Jezaja 65. En, en zijn wij daar dan bij? Of, uh, wij zijn, of zijn wij op een andere plek? Hoe, hoe dan ook, of je in de opname gelooft ja, ja. hier of daar of daar, ja, was, wij ja. zullen met Christus verschijnen. Ja. Ook als je in de opname gelooft hier, zul je hier veranderd worden. En je zult met Christus en met het Joodse volk, zullen we regeren, ja, dienen ja. in het Vrederijk. Ja, okay. nou, aan het einde van het Vrederijk zal die duivel nog even losgelaten worden. Staat in de Bijbel. Maar waarom is dat in vredesnaam? Omdat God toetsen wil of de mensen hem nou van harte of gedwongen dienen. Geldt dat weer? Dat, dat kan alleen maar gelden voor de mensen die niet mee zijn gegaan in de... In, in, de opname. in de opname. Nee, dat geldt voor de, de volkeren die dan op aarde zijn. Dat geldt niet meer voor ons? Nee. Dus die mensen die zullen weer getoetst worden door God. Dienen ze mij nou oprecht of omdat ze onder... De heerschappij van de Messias Want zit Want die volker hebben nooit echt voor Jezus gekozen. Nee. Die, die nee. worden geconfronteerd met Jezus. Die horen hij... van de samenleving die automatisch onder de Torah zit. En in de vrede van de Messias leeft. En de heer Jezus is dan fysiek aanwezig. Wie is in... fysiek aanwezig als koning de der koningen? De, in het hemels Jeruzalem of in het aardse Jeruzalem? Uh, ik denk dat hij <laughs> heen en weer gaat. <laughs> oh ja? Ja, dat denk ik. <laughs> Oké. Okay. Nou, En dan gaat hij de mensen verleiden. En wat gaan die mensen dan doen? Gog eh, doet ook weer mee. Ja, die beruchte Russische landen. En ze kwamen, vers 9 in Openbaring 20, over de hele breedte der aarde en omsingelden de plaats der heiligen en de geliefde stad. Dat gebeurt dus weer opnieuw? Dat gaat hier weer gebeuren aan het einde. Dus hier staat ook het woordje opstand, zie je wel? Ja, ja, ja. Gaat weer aan het einde, komt er weer een opstand van alle volken tegen Israël, tegen Jeruzalem, de geliefde stad, en tegen het volk van de heiligen. Je zou ja. zeggen, hoe is dat mogelijk? Dat vraag ik me ook af. Maar dat. Je vraagt je ook af, hoe is het mogelijk dat Adem en Eva in opstand komen? Nee, ja. ja. En dat wij soms in opstand tegen God komen. Ja, ja. Jij misschien niet. Ja, ja, absoluut. Nee, nee, Oké, okay, dat is in orde. of niet in orde. Nee. En dan maar, komt pas uh... het oordeel, het laatste oordeel voor de grote witte troon. Ja. Dan worden de boeken geopend, dan worden alle doden geoordeeld. De zee geeft de doden terug, het doden rijdt. Zelfs, de heer heeft nog wat DNA bewaard van de, degenen die gecremeerd zijn. Je kunt er niet aan ontsnappen. Alle doden worden geoordeeld op een zeer rechtvaardige manier. Dat is een tegenstelling wat heel veel mensen roepen van als ik dood ben, ben ik dood en naar mij de zon vloedt. Het is niet afgelopen. God oordeelt een rechtvaardig oordeel. Maar over ik ben, elk ben mens. gecremeerd. Ik ben begraven en ik ben zo dood als een pier en ik doe niks meer. Ze zullen wel zien. Sorry dat ik het zeg, maar ze zullen wel zien. En want? Is... Nee, leg even uit. Want waarom zullen ze zien? Omdat... De... De Bijbel zegt en God zegt dat er een opstanding je dood is. Maar het heeft te maken toch met het feit dat uh, een lichaam een lichaam is en je geest en je ziel, daar gebeurt dan toch iets mee? Dat, ik ik weet een... alleen dat er een opstanding is van alle doden, van groot tot ja. klein, van hoog tot laag, en ze zullen allemaal bibberend voor de troon van God staan. Ja, dat staat hier. Hm? En de dood en de, de dood. Terwijl dat niet nodig is, terwijl je een redding is in de Jezus. Juist. Terwijl de redding is. Ja. En dan pas breekt de eeuwigheid aan. En ja, dat staat er helemaal onderaan. Omdat we niet goed... Ja, we weten eigenlijk niet wat, wat eeuwigheid betekent. Er is dus ja. maar één ding wat de eeuwigheid betekent. Wat geen oog gezien heeft. En wat geen oor gehoord heeft. En wat geen mensenhart bedacht heeft. Het God bereikt voor degene die hem liefhebben. Dus het kan niet mooier. Nou, dat lijkt me het een geweldige afsluiting van deze serie. Uh, we zijn het laatste stukje wel een beetje heel snel doorheen uh, gewalst. Maar uh, ja, nogmaals, als u vragen heeft thuis en u uh, zegt van nou, ik zou heel graag nog eens die vraag beantwoord willen hebben, schroom dan niet. Stuur een e-mailtje naar ons toe en uh, wij gaan uh, Jan uh, van Bannenveld vragen om uh, samen die uh, vragen te beantwoorden. Uh, het zal in ieder geval in de nieuwe serie zijn. Dus uh, bij deze heel hartelijk dank voor het kijken naar ons en uh, we hopen dat u geleerd heeft. Ik in ieder geval wel. Bedankt voor het kijken, tot ziens. En Jan, jij natuurlijk ook. Heel erg bedankt voor de bedankt. aanwezigheid hier in de studio.